accessforall.nl en bestel direct. Uh, drie uur is het geweest. De koning is ingehulderd. Leven de koning, zouden we bijna zeggen. Uh, het NOS Nieuws, nu het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Koning Willem-Alexander. Heeft in een nieuwe kerk in Amsterdam de eet afgelegd? Rond twee uur kwam hij met koningin Maxima de kerk binnen. In de toespraak die volgde bedankte koning Willem-Alexander zijn moeder, prinses Beatrix, voor de vele mooie jaren. Op u werd nooit vergeefs een beroep gedaan. Ook in dagen van persoonlijke droefheid was u op de meest liefdevolle wijze een betrouwbare steun voor ons allemaal. Willem-Alexander zei dat hij zichzelf ziet als een symbool van continuïteit en gezamenlijkheid in deze lastige periode. Ik treed aan in een periode dat velen in het Koninkrijk zich kwetsbaar en onzeker voelen. Kwetsbaar in hun werk of in hun gezondheid. Onzeker over hun inkomen of over hun leefomgeving. Dat kinderen het beter krijgen dan hun ouders... lijkt minder vanzelfsprekend dan vroeger. Willem-Alexander zei mensen te willen aanmoedigen... gebruik te maken van de mogelijkheden die Nederland biedt. Hoe groot de verscheidenheid ook is... Hoe verschillend onze overtuigingen en dromen ook mogen zijn, waar onze wieg ook stond, in het Koninkrijk der Nederlanden mag iedereen zijn stem laten horen en op voet van gelijkwaardigheid meebouwen. Als laatste legde koning Willem-Alexander de eet af. Ik zweer aan de volkeren van het Koninkrijk dat ik het statuut voor het Koninkrijk en de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig. De Verenigde Vergadering van de Eerste en Tweede Kamer... gaf vervolgens aan koning Willem-Alexander te accepteren als de nieuwe vorst. Wij ontvangen en huldigen in naam van de volkeren van het koninkrijk... en krachtens het statuut voor het koninkrijk en de grondwet, u als koning. Waarna de meeste kamerleden trouw zwoeren aan de nieuwe koning. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig. Van der Linden. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Hamer. Dat beloof ik. Ook het publiek buiten kreeg uiteindelijk te horen over de inhuldiging. Weer overal droog en af en toe zon. Hier en daar wolkenvelden. Het is 10 graden op de wadden tot 15 in het zuiden. Vannacht opnieuw koud met vorst aan de grond. Zonnig. Het wordt morgen eh, zonnig dus en het wordt 13 tot 18 graden. Dit is Radio 1. 30 april 2013. De Troonswisseling. Live vanuit Amsterdam. Lucella Caruso en Jurgen van den Berg. Het formele deel zit erop. Het feest gaat beginnen in Amsterdam in het paleis. Daarbuiten natuurlijk ook al is het op veel straten al feest hier. Radio 1 is erbij tot 12 uur vanavond. Vanuit de industriële grote club waar we uitzicht hebben op de Dam. Het komend uur schakelen we met Argentinië... waar uiteraard ook door velen de inhuldiging gevolgd is. Dat gebeurt ook op de Antillen en in het land. Er wordt getwitterd uiteraard, dat hoort u van Luc Ikink. Menno Reemeijer is hier uh, al de hele dag, menno, ook de hele avond. We hadden net uitzicht op de prinsesjes ja, die de kerk uitkwamen. Ja, dat is een mooi gezicht. Uh, die liepen uh, nadat uh, de hele stoet uh, met vader en moeder naar binnen waren... kwamen zij over de, over de loper, onder de pergola door... langs uh, het publiek op de dam, prinsesjes zwaaien... Uh, de prinses ook zwaaien uh, en gevolgd door de hele familie. En ik moet even achterom kijken, maar nu zijn ze toch echt allemaal uh, het paleis in inmiddels. En daar is dus zometeen ook de receptie. En Mino Remmer staat op de dam, Mino tussen het zwaaiende, joelende uh, publiek. Af en toe zijn ze stil bij de formele momenten. Ja, dat kun je wel zeggen. Langzaam wordt dan het bakje friet koud... want er moet gef gefotoklikt worden met het mobieltje. Mensen hebben toch het idee dat het een uh, historisch moment was. En die dam die was overvol, voller dan vanochtend tijdens bijvoorbeeld die balkonscène. Er was eigenlijk geen doorkomen meer aan. stond tot aan uh, het monument op de dam helemaal vol. En ja, er was eigenlijk geen wanklank uh, te horen wat dat betreft. Veel oranje hoedjes, veel oranje boa's, veren, vlaggetjes... En allemaal toch ook even dat, ja, dat emotionele moment, hè, toen uh, Willem-Alexander zijn, uh, ja, zijn moeder bedankte. Nee, ja, laat je lekker! U hebt het, het helemaal gezien? Ja, vond het geweldig. Ja? Super mooi. Ik heb het ook gezien. Ja. En, en wat vond u het mooiste moment? Alles! Uh, gewoon dat ze, met Beatrix dat ze ging huilen, een beetje emotioneel Hallo. werd. Nee, maar niet zo graag. Ja, dat is het moment ja, toch? Hè, dat is het het het het bij veel mensen. En, de, en de, ga, de gapende prinses ook gezien, hè? Mooi, hè? Oh, het ziet er zo mooi uit. Ja, Max maakt het wel mooi uit. Ja, maar, ja. heel emotioneel, heel mooi. Ja. Gaat u nu feest vieren? Want dat vraag ik me eigenlijk af, hè? Wij gaan feest vieren. Ja, gaan jullie feest vieren? Wij gaan feest vieren, sowieso. Maar wij zijn alleen heel bang voor terroristische, ja, een terroristische aanslag. Ah, dat zal wel. Ja. Nou. Goed, er komt al een behoorlijke dranklucht vanaf, volgens mij. Ja. Ik uh, moet wel zeggen dat nu iedereen toch een beetje de stad in begint te lopen... over het uh, ja, Damrak richting Rokin. Daar toch iedereen nu een van die vele feesten gaat opzoeken. Bijvoorbeeld ook op het uh, museumplein. Maino Remmers was dat omringd door... Vrouwen? Irritante vrouwen. Mag ik dat zo zeggen? Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Uh, Roel Pauw, hij uh, was voor het laatste deel van zijn tour door het noorden in uh, Zwolle... op tennisclub Willemspark waar naar de inhuldiging werd gekeken door twee vrouwen. Wat vindt u van het blauw? Ja, mooi. Mooi ja blauw. Ja, absoluut. Ja, absoluut. En Willem-Alexander? Ja, zeer statig. Heel mooi. Ja. Echt zoals een koning uh, in wording beaamd. hè? wel of ze nou gewoon een glimlachje onderdrukt. Kijk dan. ja. ja. ja. Ze lijkt er wel van te genieten, hè? <laughs> nou ja, ik denk dat het ook, uh, ook wel zeker mag. Nee, maar, maar je kunt eindigen als burgermeisje, hè? Burgermeisjes, denk ik... Uh... Of niet dat het het, even... het juiste woord is. Nee, ja? Dat was het toch? Nou, maar de opvoeding die ze gehad heeft... Ik heb daar ooit een documentaire over ja. gezien. Die was toch wel zodanig dat ja. zij een beetje gevormd is... om ja. toch in de hoop dat ze met ja. een, een goede partij zou ja, ja. trouwen. Ja. Nou, dat is gelukt. Ja, geweldig. Ja, ik, ik moet ook zeggen dat zeker het beeld wat je hebt van prins Willem-Alexander... of nu dan koning... Dat uh, mede door haar aanwezigheid, dat, uh, dat het hem eigen gemaakt heeft zoals hij nu is, denk ja. ik. Ja. Zo is het met veel mannen volgens mij, of niet? Volgens mij ook. Ja, volgens mij wel. Ja. ja, zo werkt dat wel, denk ik. En dan de vraag waarom u in de kantine van een tennisbaan naar deze plechtigheid zit te kijken. Met Volgens mij heeft u net een broodje kroket op of zo. Nee, nee, nee, nee. een torstie was dat. Een die. Uh, nou, eigenlijk omdat uh, mijn man hier is en mijn zoon hier getennist heeft. Dat applausje net, dat was voor uh, de wedstrijd. Ja. Wie, wie heeft er gewonnen? Volgens mij het is de LTP, het thuisklub. ja. Tijdens het Wilhelmus. Ja, nou ja. <laughs> het is een extra dimensie. Ik ben ik naar uw vergadering gekomen. Uw verenigde vergadering. Om als uw koning te worden beëdigd en in uw Roepauw in Zolle, dus met een opname eerder deze middag gemaakt. Want we horen op de achtergrond wat er tijdens de inhuldiging allemaal gebeurde. Verslaggever Marcel Bril is in Rotterdam. Daar is straks om half acht natuurlijk de opvoering van dat Koningslied. Waar zoveel over te doen is geweest de afgelopen tijd. Uh, allerlei artiesten treden daar op. Marcel, wie heb je al voorbij zien komen? Wie zijn daar vanavond om mee te zingen? Een heleboel. Ik heb een aantal mensen uh, al gezien en ook gesproken. Uh, Marco Bosato, die uh, heb ik gezien en gesproken. Uh, en uh, ook Jim Bakkum heb ik gezien. Doe, ook uh, een zangeres die uh, aangekomen is en dus mee zal gaan zingen. Lee Towers heb ik uh, ook gezien. Maar ook Karel Kraaienhoff, die zingt dan niet mee. Maar die uh, speelt aan het begin van het Koningslied in mee. Gedeelte, uh, Karel Kraijenhof natuurlijk, die kennen wij. Uh, die kent ook het koninklijk paar. Uh, toen zij uh, gingen trouwen, toen heeft hij ook gespeeld. Nou, op dit moment staat het metropoolorkest uh, en uh, ook een aantal artiesten... Uh, voor het eerst op het podium om uh, te oefenen, om te soundchecken uh, zoals dat heet. Maar ik zei het al, net bij binnenkomst heb ik een aantal mensen gesproken. En ik vroeg aan Karel Kraaienhoff of hij er een beetje zin in heeft. Ja, ik vind het heerlijk om mee te doen. En ik vind het een prachtig lied. Ik ben het dus oneens met al die mensen die allemaal vinden, oh, dat is allemaal niks. Dus ik vind het een heel mooi lied. En ik ben heel blij om mee te doen. Maar vindt u de tekst ook mooi, want daar is juist veel kritiek nou, op Nou, Maar die hè? tekst ja, daar ben ik het ook niet meer mee eens dat er zoveel kritiek op is. Want wij Nederlanders zijn allemaal uitgenodigd om een bijdrage te geven qua tekst. En dan mag dat eigenlijk eens, dan, en dan, krijg je, dan, dan is het weer niet goed. Dan, dan krijg je straattaal en dan krijg je rappers erbij. Maar dat is ook het Nederland van nu. Dus, of je moet dan een, uh, een dichter des Vaderlands de tekst laten maken. Maar dat is een ander concept. Marco Bossato, met welk gevoel gaat u hier zo naar binnen? Met een heel uh, trots oranje gevoel. Ja? ja? ik heb net in de, in de auto nog eventjes uh, uh, naar de kerk zitten kijken. Ik, uh, ja, ik, ik, ik voel me trots in Nederland. Lukt het om al die kritiek van de afgelopen dagen... de komende uren aan de kant te zetten? Ja, dat lukt heel goed, want... Uh, uh, uiteindelijk gaat het om, uh, om het, om het om het grotere doel. En we kunnen bl in, blijven zoomen op uh, dat wat er mis is. Maar laten we nou eens gaan kijken naar wat er, wat er wel uh, gebeurt vandaag in Nederland. Ik was vanmorgen al heel vroeg op. Ik heb alleen maar blij en vrolijke mensen gezien. Overal was muziek aan. En... Uh, dat is wat Nederland is. En daar hoort alles bij, in als zijn grillen. Marco Bussato was dat een van de mensen... die ook het lied heeft uh, samengesteld. Dit waren de artiesten die dus allemaal binnen zijn gekomen. Om half vijf gaat de zaal voor het publiek open. Dan is de bedoeling dat al die mensen... er zijn ongeveer, zo zegt de organisatie... 9.000 van de 10.000 kaarten verkocht. Dat zijn gewone mensen, maar dat zijn ook een heleboel koren... die hier uh, mee gaan zingen. Uh, om het allemaal mooi te laten klinken vanavond... zo rond een uur of half acht. Maar er was nog veel te doen hè, over de schrijver van het koningslied... althans de, de, de, de componist, uh, John ja. Eubank. Uh, ja. of zou hij er wel zijn, zou hij er niet zijn? Uh, ik, ik begreep vanmorgen via de Twitters dat hij er wel is. Hè? Ik heb hem inderdaad eventjes gezien. Uh, ik was hem vergeten inderdaad, om op te noemen in de opzomming van zojuist. Ik heb hem gezien, maar hij wilde tot nu toe geen commentaar geven. Hij wilde uh, eerst even oefenen waar ze nu dus mee bezig zijn. Dus wellicht spreken we hem later nog. Dat is duidelijk. Nou, ze gauw dat het uh, daar gaat het beginnen. Dat is half acht, uh, geloof ik, hè. vanavond staat het in het ja, programma. Kort, het Koningslied vanuit Rotterdam, terwijl het, uh, het koninklijk paar dan uh, op de boot zit hier in, uh, in Amsterdam. Ja. Zullen we een muziekje doen, Lucella? Ja. Little Talks? Of Monsters and Men. Man.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 We'll will carry on. Bye.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 to show uh, Don't listen to The ship will carry our far these safe to shore Though the truth may vary this Ship will carry our far these safe to shore Op monsters and men komt uit IJsland dat as Little Tox om de applicatie en de inhuldiging live op televisie te zien op de Antillen... moest je door het tijdsverschil natuurlijk uh, vroeg opstaan daar. Inmiddels is het Caribisch deel van Nederland wakker. Het feest is daar begonnen, denken wij. Verslaggever Paul Sanders, jij bent in Willemstad op Curaçao. Kan je inderdaad spreken van een groot feest? Wordt er op, op, op pleinen naar schermen gekeken bijvoorbeeld? Nee, de schermen zijn er niet. Maar het grote feest waar je het net over had, dat schatte je heel goed in. Want het grote feest is inderdaad begonnen op Willemstad. In Willemstad, op Curaçao. Um, grote schermen, nee, die, die stonden hier niet. Uh, er hebben wel wat mensen vannacht huis gekeken naar, uh, naar, uh, naar de abdicatie en alles wat daarbij hoort. Maar goed, uh, het is nu prachtig weer. Het is nu een graad of, nou wat zal het zijn, 27. Het is kwart over negen. Dus mensen blijven niet binnen zitten. Die gaan lekker de straat op. En die zijn allemaal in het oranje. Er uh, wordt muziek gemaakt. Uh, uh, ja, de hele ochtend luister ik naar prachtige Caribische muziek. En nu zul je net zien, op het moment dat wij in de uitzending zitten... horen wij Gangnam Style. Nou, dat is dan wel een beetje jam. Ja. <laughs> en wat vinden de bewoners van Curaçao zo'n beetje over de nieuwe koning en koningin? Wat hoor je over Willem-Alexander en Maxima... Nou, daar zijn ze eigenlijk wel heel erg blij mee. Laten we niet vergeten dat koningin Beatrix... is ontzettend populair op de Antillen. Um, zij had altijd erg veel aandacht voor de Antillen... voor het onderwijs, voor de jeugd. Uh, noemde ook in elke redenvoering of toespraak... noemde zij de Antillen wel een keertje. En dat, dat heeft daar op heel veel uh, uh, waardering... is op komen, haar komen te staan. Um, en de mensen uh, op de Antillen verwachten eigenlijk... dat uh, Willem-Alexander hetzelfde doet. Dat hij de Nederlandse Antillen niet vergeet. We mogen het nu nog even Nederlandse Antillen noemen. Ondanks dat alle eilanden... natuurlijk allemaal een andere status hebben inmiddels. Maar ze zijn, uh, ja, ze zijn, ze zijn trots. En ja, de vrouwen uh, zijn toch ook vooral heel erg blij met Maxima. Dat het zo'n prachtige vrouw is, stijlvol gekleed. En uh, nou, ze verwachten er toch wel heel wat van. Paul Sanders was dat vanaf Curaçao. Ja, een eentje verderop in Argentinië is het natuurlijk ook gekeken. Uh, Kees Edenbaas is onze correspondent daar in Buenos Aires. Kees, hoe is het daar gereageerd op de inhuldiging? Nou, het werd echt uh, op de voet gevolgd en, en, en de emoties... Uh die je vanuit Nederland zag en hoorde, dat was, dat was hier ook heel erg te merken. en Een opvallend moment natuurlijk, het, het grote applaus voor, voor de scheidende koningin, van koningin Beatrix. Nou, hier ook een, een, een staande ovatie. Heel veel a's en oos met, uh, na de, de, de beelden van de, van de prinsesjes en de aankondiging van uh, Amalia als uh, kroonprinses. En ja, uh, toen in Nederland werd aangekondigd van Willem-Alexander is ingehuldigd nou, toen kwam dezelfde zelfde applaus en het gejuich uh, hier. Uh, mensen die hebben hier uh, ja, uh, urenlang zitten, zitten ontbijten, uh, uh, koffie met, uh, met stroopwafels en alles op de voet gevolgd. En, en behoorlijk emotioneel bij het moment. Ja. Wat, wat vonden zij van Maxima? Heb je daar al uh, eerste reacties over gehoord? Bijvoorbeeld over die prachtige jurk die ze aan had. Ja, dat, dat vindt iedereen schitterend natuurlijk. Men is de apen trots hier in, in Argentinië. Uh, uh, natuurlijk uh, aan de Nederlandse kant zijn ze blij, maar ja, iedere Argentijn of Argentijnse die je spreekt, uh, die zegt ook dat het hoe fantastisch het is om een, uh, om een Argentijnse koningin in, in Nederland te hebben. Men is er ontzettend trots op. Je hebt de inhuldiging bekeken met Nederlanders en Argentijnen samen. Uh, was er nog verschil in, in reactie? Nou ja, er zitten ook nogal wat, wat oudere Nederlanders hier, die hier al tientallen jaren wonen. En ja, daar merk je toch wel heel erg de emotie. Mensen die, die, die beseffen dat ja, dit eigenlijk maar één keer in een, in een leven voorkomt. Dus het was de emotie die zaten vooral aan de... De, aan de Nederlandse kant. De Argentijnen... die moesten steeds aan de Nederlanders vragen... Van, wat gebeurt hier? Uh, uh, uh, waarom staan mensen met twee vingers in de lucht? bijvoorbeeld Wat, wat beloven ze dan? Uh, dus dat werd dan weer door de Nederlanders... Uh, uitgelegd. Maar de, de emoties... die zaten vooral aan de Nederlandse kant. Moet ja, ik zeggen. Ja, probeer ze maar eens uit te leggen waarom ze soms... met drie vingers in de lucht staan. Dat is een uh, heel verhaal. Uh, Kees, dankjewel. Vanuit... Uh, Buenos Aires was dat. De hoofdstad daar van Argentinië. Trots dus uh, daar in Argentinië. Trots ook hier in Nederland. Uh, we hoorden Marco Borsato eerder... Ik heb een trots oranje gevoel vandaag. zien ontzettend veel mensen in het oranje gekleed op de dam, waar het nog altijd gezellig druk is. Er is ruimte, mensen lopen heen en weer kijken naar um, alle buitenlandse gasten, maar ook kamerleden, kabinetsleden die de nieuwe kerk uitstromen. Uh, Meneer Huizen, als u uw uh, bitterbal heeft doorgeslikt want die horen natuurlijk ook bij een oranje feest bitterballen worden hier geserveerd in de industriële grote club. Um, dat trotse oranje gevoel. Dat valt echt op, hè, vandaag. Uh, links, rechts. Iedereen lijkt even ontzettend blij met de oranje's. Ja, het is natuurlijk een. Het oud gevoel wat bij Nederland hoort vanaf het begin eigenlijk van het ontstaan van Nederland... voordat de oranjes er waren, waren er geen Nederlanders. Althans niet in de zin van dat we ons een, dat gevoel hadden. Je merkt ook nu, de wereld veel meer globaliseert, nu we ook met Europa samenwerken... dat juist nu er dus ook wel behoefte is om toch iets eigens te blijven houden. Een herkenbaarheid. En dat is niet zozeer meer die aparte staat altijd, maar wel een soort cultureel verband. En dat zie je gewoon dat dat nog, toch nog steeds een belangrijk punt is... En, ja, laten we wel zijn, uh, het gaat ook een schaarstelement hebben, hè? koningschap tegenwoordig. Uh, Nederland was een republiek toen alle landen monarchieën waren en nou bijna alle landen in de wereld uh, republieken geworden zijn... nou uh, zijn wij er trots op dat we toch dat eigen hebben van dat Oranjehuis. Dus ik denk dat dat herkenbare van Nederland er echt wel in zit. En dat is ook het punt eigenlijk als zei, ja, ik geloof maar niet dat er te veel relletjes of zo komen. Kijk, terroristen is van een andere orde, daar heb je geen greep op. Maar zoals we toen in de jaren tachtig hadden... dat men dacht, ja, laten we maar een beetje onze maatschappelijke ongein via dit thema uh, aan de orde stellen, Tegen het koningshuis aanschoppen? het aanschoppen. Daar heeft men vallen ontdekt dat dat niet werkt. Dus en ik men had... is dan de, de politiek, de linkse politiek? De, de linkse politiek, die ook grenzen, hè, die ook raakt weer aan gewone parlementaire linkse politiek. Daar is men niet zo gelukkig met zoiets. Want die zeggen, ja, het is toch het Nederlandse gevoel. Als je dat tegen aanschopt, dan ja, verstoor je ook de, de verdediging van je thema. Eigenlijk. En de, dat is... heb je ook bij Geert Wilders gezien. Toen hij ja. kritiek begon te leveren op de koningin, werd dat niet door iedereen van zijn achterban op prijs gezet. Nee, toen kwam die een beetje lastig te zitten. Toen bleek dat, dat, dat ze zeiden van... Hey, stop, stop, dat hoeft eigenlijk niet. En dat, je merkt ook heel duidelijk is... want wat, dat vergeet hij natuurlijk prima hoe de stemming in Nederland is. Toen heeft hij gedacht, oh, dat moet ik niet meer doen. Maar je ziet het toch sowieso de afgelopen tijd? Ook, ook, euh, zeggen, nou ja, wat, wat van origine dan linkse media zijn. nou, die zijn ineens helemaal mee met de koningin. Ja. Dat zou toch jaren geleden niet gebeurd zijn? Nee, dat is ook zo. En ik denk dat er ook wel mee te maken heeft, er ook wel het besef langzamerhand... Ja, dat het gaat niet om de democratie in wezen, althans als tegenstelling. We kiezen voor de democratie, maar je kan op een gegeven moment natuurlijk best hebben... dat je een staatsvorm hebt als de macht bij de politici in, uh, gewoon is die verkozen worden. Waarom zou je dan niet een exponent van de natie hebben... die niet verkozen is, maar die uit een traditie... Opereert, daarin in de samenleving staat... en verbinding legt met het verleden. Ja. Nou, dat hebben we voor ge gekozen. Ja. Als je bij het Institute of Social Studies uh, studeert... studenten krijg je te horen... Uh, dat dus de glory en de power in Nederland... dat die uh, gescheiden worden. Dat dat ons kenmerk is. Dus de power is de gecontroleerde politieke macht... en... De glory en de culturele van de samenleving. Uh, het, je zou kunnen zeggen de cultuurhistorische context van onze democratie... Dat is het Oranjehuis. En Nederland, Menorema heeft natuurlijk ook wel veel meegemaakt met de Oranjes. De, het afgelopen decennium van overlijden, geboortes. Ja. Uh, hè, dat is de afgelopen dagen ook wel vaker gezegd. Drama heeft Nederland ook dichter bij deze koninklijke familie ja, gebracht. Ja, goed. En dat is een belangrijke rol ook geweest natuurlijk voor koningin Beatrix... om bij grote nationale rampen zich te laten zien, mensen te troosten... Uh, een soort van moeder des vaderlands uh, te zijn. Ze, ze hebben persoonlijke tragedie gekend natuurlijk met, met de overlijdens van... Uh, haar ouders, van haar man. En natuurlijk uh, afgelopen jaar, of af vorig jaar nog... Uh, het, het ongeluk van haar zoon Friso... die uh, nog steeds behandeld wordt in, uh, in Wellington. En, en er dus niet bij is, gewoon in coma ligt. Dat brengt ze wel heel dicht ook bij de mensen. Want dat maken we allemaal mee in, in onze omgeving. En zij dus ook. en, en Dus die... Wederkerigheid had uh, de nieuwe koning het over. Daar zit ook een soort van wederkerigheid in. Zij troost uh, uh, de mensen, het volk, als, als er een grote ramp is. Maar andersom uh, wordt zij ook getroost als hij iets persoonlijks overkomt. Meneer Huizen, Huis, verwacht u dus dat die discussie over als die er al is hoor. Uh, uh, over, de, over een eventueel afschaffen van die monarchie. De, die zal voorlopig niet worden gevoerd. Nee, de komende generatie vind ik het vast. Het is een beetje vruchteloos iets voor een republikeins genootschap, maar het zit er niet in omdat de mensen gewoon zelf al dat onderscheid maken... zolang de politieke macht maar in handen is van de democratisch verkozen mensen... is het geen punt. Ik denk ook dat het uh, uh, de vraagstuk ceremonieel koningschap... dat het eigenlijk ook een hele uh, schijndiscussie is. Want de koning is in wezen als ceremonieel. En of dat je hem dan in of uit de regering hebt, dat doet er niet toe. Het ligt eraan waar de macht ligt. Maar je kan de koning natuurlijk niet uh, verbieden te adviseren. Nee. En tegen adviseren de functie is ook niks. Nee. En we hebben het niet alleen over, uh, over, over te zeggen. Uh, dat doen we wel eens, alsof uh, de Nederlandse politiek daarover gaat. Dat is niet zo. Want ook uh, in de landen binnen het Koningsrijk, het hebben drie landen... daar zal uh, ook een, een meerderheid voor moeten zijn. Nou, ik kan je vertellen, die is er nog niet. Nee. Uitzicht op een feest hier op de Dam. En we gaan eens kijken of wij dingen over het hoofd zien wat dat betreft. Mark Hamer, jij bent bij het crisiscentrum van de politie. Hoe kijken ze daar tegen deze middag aan? Ja, ik zit hier met Ellie Lust, woordvoerder van de politie. Ja, hoe is de situatie in de stad? Ja, het gaat heel goed. Het is gezellig, het is feestelijk, het is rustig. En zoals onze hoofdcommissaris zelf al heeft gezegd... als het voor ons saai is, dan gaat het goed in de stad. Geen opmerkelijke dingen gebeurd. Nee, op dit moment uh, is het uh, prima. We hebben natuurlijk net de inhuldiging gehad in de Nieuwe Kerk... dat het even tot gevolg dat de dam vol liep. Nou, dat... Ja, dat signaal werd op een gegeven moment gegeven. De dam is vol. Ja, klopt. En dat betekent dus dat er dan weer een aantal welkomteams zijn... die de mensen uh, wijzen naar andere looprichtingen om bijvoorbeeld in de Jordaan... Te komen. Um, als we kijken naar de cijfers, bijvoorbeeld wat er is aangevoerd via de treinen, aangekomen is op het Amsterdam Centraal en uh, op Amsterdam Zuid. Wat zijn de aantallen daarvan? Nou, je ziet dan wel dat het overgrote deel aankomt op Amsterdam CS. Um, en dat, en dat is het laatste meetpunt, dat vanmiddag om 1 uur... dat dat minder is zelfs dan vorig jaar op Koninginnedag. Dus we kunnen ons voorstellen dat toch veel mensen ervoor hebben gekozen... om thuis de abdicatie te volgen en uh, de balkonscene te kijken... om dan mogelijk pas daarna naar Amsterdam te komen... of sowieso uh, helemaal niet naar de stad te komen. Cijfers om 1 uur waren 113.000 mensen inmiddels met de trein uh, aangevoerd. Voor het, tegen vorig jaar in dezelfde periode tussen zeven uur s ochtends en 1 uur middags... ongeveer 100 30.000. Ja, beduidend minder wel. Dat is ook het gevoel wat ik heb in de stad. Dat alles lekker doorloopt. Ja, dat klopt. Dat is letterlijk en figuurlijk zo. Mensen kunnen uh, goed doorlopen, kunnen echt uh, redelijk makkelijk van A naar B komen, waar dat toch ook in voorgaande jaren wat minder makkelijk was. Het is nu een beetje ook op de dam afgelopen. Wat gaat er nu gebeuren met die mensenmassa's? Waar denkt u dat het naartoe zal gaan? Nou, je ziet dat op het moment dat zo'n inhuldiging plaatsvindt, dat de mensenmassa toestroomt op de dam. Op het moment dat de geloften worden afgelegd in de nieuwe kerk, dan mensen daar weer wat van weglopen. Maar als de gasten weer over de blauwe loper teruggaan naar het paleis zie je dat de mensenmassa weer wat toeneemt en ja en dan is het ook logisch dat wanneer dat nu klaar is dat mensen dus ook weer de stad ingaan en langzaam misschien wel richting het museumplein. Ik heb wel al begrepen dat alle zitplaatsen op het museumplein voor het koningsbal zijn uitverkocht. Vanavond is dan ook nog de Koningsvaart natuurlijk, een tour over het ei met de mini-sale en ook verschillende culturele en sportactiviteiten. En daarbij is ook een optreden van Armin van Buren, de nummer 1 DJ van de wereld. Hij doet het dan samen met het Concertgebouworkest op het Java-eiland. Armin, goedemiddag. Goedemiddag. Jij treedt wel vaker op voor grote menigten. Toch een beetje spanning? Ah, nou, dit is natuurlijk een unieke, uh, unieke gebeurtenis. Ik ben gevraagd door het Koningspaar zelf om samen met het uh, Koninklijk Concertgebouworkest uh, een, een bijzondere samenwerking aan te gaan, speciaal voor de Koningsvaart. Dus het, uh, ja, het wordt een heel bijzonder moment. Voor is mij. de basis daarvoor in New York gelegd? Ik herinner me dat jij daar stond achter de Wheels of Steel en zij naast jou op het podium kwamen. <laughs> uh, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb het verzoek uh, van het uh, Koningspaar gekregen uh, van de projectleider, die zei dat het van hun afkwam. Uh, en Ik heb begrepen dat Maxima een grote fan is van elektronische dagmuziek, maar ook uh, een, uh, bescherm, de, de beschermvrouw van het Koninklijk Concertgebouworkest. Dus dat, ik, denk, ja, ik denk dat zal er wel de reden geweest zijn. Ja, dus zijn hebben dat het min of meer bepaald dat jij dat met het Concertgebouworkest moet doen. Hoe moeilijk is dat om jouw muziek uh, ja, te combineren met, met die muziek van het Concertgebouworkest? Nou, het voelt een beetje alsof ik met een tennisracket op een voetbalveld loop. Aan de andere kant, trance heeft natuurlijk wel uh, heeft wat raakvlakken met klassieke muziek. En, uh, we hebben elkaar ook echt wel even moeten ontmoeten ergens. Want ja, ze kwamen met twee stukken waar ik niks mee kon en zij kon niks met mijn stukken. We hebben elkaar in het midden ontmoet, dus we gaan de Bolero doen. Althans, ik speel met hun mee. En zij spelen dan mee met mij op, uh, op Intense, Het trek van mijn nieuwe album. Ja. Maar je hebt al vaker toch met zo'n orkest opgetreden? Ik herinner me Groningen, vanaf de Martini Toren. Ik heb wel eens met orkesten opgetreden, maar ja, dit is het Koninklijk Concertgebouworkest. Dus natuurlijk nog wel even, ja, gewoon even een, een tandje hoger, zeg maar de Real Madrid van de Concertgebouworkesten. En zeker bij zo'n bijzondere gelegenheid. Dus het is, uh, het is een bijzonder moment. Nou ja, met de Messi van de dj's samen, dat moet een uh, mooie combinatie worden. Uh, wat verwacht je van het Koningspaar? Uh, gooien ze de heupen los vanavond daar? Ik, ik hoop het. Ik kan me voorstellen dat ze ook even willen ontladen na alle spanningen van vandaag. Oké, okay, veel succes Armin van Buren. Dank wel. Dit is Radio 1. Het is uh, bijna half 4. U krijgt de hoofdpunt van het nieuws in het NOS-journaal. Jan van der Putten. Koning Willem-Alexander is ingehuldigd in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Even voor half 3 legde hij de eed van trouw af... aan de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal... en vertegenwoordigers van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. In een toespraak bedankte de Nieuwe Koningin zijn moeder, prinses Beatrix. En zij kreeg applaus van de volle kerk. De nieuwe koning zei verder dat hij een eigen invulling zal geven aan zijn nieuwe ambt. Het koningschap is niet statisch, zei hij. Na de toespraak legde de koning de eet af en sloot hij af met zo waarlijk helpen mij godalmachtig. Kort ander nieuws, in Italië heeft nu ook de Senaat zijn steun uitgesproken aan de nieuwe regering van premier Letta. De Tweede Kamer van Italië had gisteren al met een ruime meerderheid het vertrouwen aan Letta gegeven. De nieuwe regering, een brede coalitie van linkse en rechtse partijen, werd zondag in Italië geïnstalleerd. En de Spaanse rechter heeft dopingarts Efemanio Fuentes... veroordeeld tot een jaar celstraf. Bovendien mag hij de komende vier jaar niet als arts actief zijn. Fuentes leverde doping aan veel wielrenners. Onder andere Jan Ulrich, Ivan Basso en Alejandro Valverde... werden naar aanleiding van die affaire geschorst. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. Ik zweer aan de volkeren van het Koninkrijk... de troonswisseling. Dat ik een statuut voor het Koninkrijk en de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Zoals een goed en getrouw koning schuldig is te doen. Zo waarlijk helpen mij God al achter. U luistert Radio 1 tot vanavond 12 uur te horen vanuit Amsterdam. Luc Ikkink is hier. Die volgt de hele dag al Twitter. En speciaal voor Frans Facebook Timmermans ook Facebook. Luc, yes. hoe is het met hem? Wat heeft hij allemaal vanuit de kerk gedaan? Uh, eerst even Frans Timmermans doen. Ja, dus, ja dus, de, Frans de, Timmermans. De, die heeft echt een dagje. Hè? Een dagje uit heeft hij. Plaatst de ene na de andere foto op zijn Facebook. Ditmaal een kiekje van zichzelf. Strak in het pak. En volgens eigen zeggen heeft hij een das om van de Limburgse jagers. Dat is een klein eerbetoon. Noemt hij dat. Maar dat eerbetoon zit volgens de reacties wel een klein beetje scheef. Dus daar moest hij nog even wat aan doen. En hij heeft ook een foto van de inhuldigingsbus gemaakt. Hij had ook al eerder een foto van de abdicatiebus. Op die foto zien we een andere minister Blok naast minister Ploemen. En niet op de foto staan, schijnt minister Opstelt die aan een pakje appelschap aan het lurken is. En premier Rutte die voorin naast de... Wacht pushy even, pushy. hadden ze echt pakjes appel Of om... oh, app? zaten ze ik misschien onder de bank? Ik bedenk wel eens dingetjes bij. Veel Twitter berichten ook vanuit de Nieuwe Kerk. Verslaggever Antoine Peters is in die kerk. plaatst een foto van binnen in de Nieuwe Kerk. Hij zat naast boven van en Jeroen Snel. En die zat dan binnen als dus Mark van der Linden. Zij en wel, Peter van de wel, Vorst. Ja, Ze hadden de betere plekken. Mark van der Linden merkte op dat het, daar is hij weer, heel erg voelt als een schoolreisje. En uh, Kamerlinden zijn sowieso een beetje melig... Met elkaar aan het twitteren. D66-Kamerlid Tientje van Veldhoven zat in de bus. En vroeg zich af wanneer VVD-collega Ton Elias voor het laatst in de bus zou hebben gezeten. En die reageert dan weer een beetje vinnig met. Nou, vorige week nog. Veel reacties ook op die vergadering in de Nieuwe Kerk. Joop Soesan die tweet zit de show in de Nieuwe Kerk te bekijken. Dat heeft toch al wat die pracht en praal. Minka de Weert zegt niet voor te stellen wat er allemaal door je heen moet gaan. Op die 100 meter na de Nieuwe Kerk. Een poppenkast zegt... En Jan Taminio is ontwerper van de jurk van Koningin Maxima... en hij heeft daar iets over gezegd op zijn eigen Facebook. Hij zegt, toen ik werd gevraagd om deze jurk te mogen ontwerpen... voelde ik me vooral nederig. Voor mij is het een jongensdroom die uitkomt... het mogen kleden van de Koningin van Nederland. Ik voel me trots dat ik als Nederlandse ontwerper... een bijdrage mag leveren aan dit mooie moment. Waar komt u ook weer vandaan, Taminio? Baanbrug. Baanbrug. Dat vergeet ik Ik geloof jullie meteen. Hebben jullie het dingetje met Joost Aver? Die kreeg zijn jasje even niet dicht. Die moest de eet afleggen. Hij kreeg zijn jasje niet dicht. Nou, Dat is meteen een ding geworden op Twitter. Um, uh, je herkent toch een beetje de echte koorbal daarin. Wel zo netjes, zegt Lamja juist. Erik Koning zegt die taverne overdreef zijn momentje dan wel weer. He. Die ging de plekken nog even staan omkleden. Dat hoeft nou ook weer niet. De ja, we IFR daar plaatst een geweldige foto waarop het moment te zien is. Um, hij zegt daar wel bij. Uh, poepoe, die VVDA Joost Taverne, dacht even zijn media-momentje te pakken met zijn gehuurdesjakket. Ik heb de foto ook op mijn Twitter gezet. @luc. Heel leuk. Je ziet Jan de Witte achter met een soort feestpalm, een de hand voor zijn hoofd euh, slaan. En Jort Kelder, die twittert ook. En die zegt er, nou juist, nou Joost de Verne wilt weet wel hoe het heurt... en neemt ruim de tijd om zijn jacket voor Zijne Majesteit te sluiten. Ik heb straks nog meer tweets. Ah, Luc, we komen even een uurtje bij van deze... Ik uh, ik één vraag stellen? Ja? Die mevrouw in dat, uh, in dat jurkje met, met allemaal molentjes erop. Heb je die niet gezien? Ja, ja? Hohs witte jurk. Blauwe blauwe blauwe ik weet niet precies wie, wie dat was, maar, maar heel veel reacties op. Ja, ja, ik zag ik ik zal twitteren dat dat absoluut niet kan. Josien uh, dijk komt hier net binnen. Josien, kon jij zien wie dat was? Die, uh, de witte jurk, welk kamerlid dat was? Met de blauwe molentjes? Nee, politiek. Weet je wel wie het ontworpen heeft? Nee. Josien weet verder alles dus. Ik weet het de jurkjes niks. van uh, Amalia die, en uh, de drie processies die ze vanmorgen droegen... Die zijn gewoon gekocht via de postorder. Echt? Er was een uh, Spaans kledingmerk uh, van Pili Carrera. Die heeft gewoon de gok gewaagd en een catalogus opgestuurd naar Maxima. En Een paar ja. weken later kreeg ze deze bestelling. Zo doe je dat. Ja, ik heb het ja. straks ook geconstateerd. Zoberheid te dus... is terug. Nou, je Vol. weet weer 90 euro. Oh, 90 euro. euro. Ja. Ja. Nou, dat valt toch wel mee. Ja. Ja. Het, was, het was Kamerlid Dikkers trouwens. Dikker. Oh, Shura Dikkers van ja. de Partij van de A. En Cecil Arbeid, Narings die is van de L, hoofdredacteur, die noemt het een Delftblauwe blauwe souvenirshop jurk ja. op haar Twitter. Ja. Hartstikke okay. mooi. Verder nog nieuws over de mode of de kleding? Nee, hè? Nee, alleen dat de hoed van MME droeg dus een jurk van Maxima. En de hoed is ook van Maxima. Dus die was helemaal in het Maxima. Ja, echt geleend. <laughs> uh, dankjewel. We gaan naar Utrecht. mijn stadje, Robert Jan Boy. Nee, ja. ja, goedemiddag. Ik uh, ben op de een of andere manier mijn retour kwijt. We staan... ja, doe ik. ik sta hier op het neude. Ik weet niet of ik te verstaan ben. In ieder geval, ik sta hier op het neude waar het grote scherm nog aan staat. Momenteel een zicht op de dam volgens mij. Ja, en iedereen heeft hier volgepakt gekeken. Zojuist naar de inhuldiging. Een oranje zee was het. En heel opvallend dat op het moment van de eetaflegging dat er werd. en werd zelfs gejuicht. Iedereen was helemaal in de stemming. Niet, niet waar, dame. Ja. ja, het was echt een heel mooi moment. We waren allemaal een beetje ontroerd. We kregen er ook allemaal een beetje kippenvel van. En ze zag er ook zo mooi uit. Die Maxima en ook koningin Willem. Ja, was... Waarom ontroerd? Ja, we waren zeker ontroerd. Ja. ja, waarom? Ja, nou, voor mij was het de mantel die het hem deed. Ja. Ik vond het erg leuk om die toch ook even te zien. En je zag ja. ook wel dat ze een beetje gespannen waren. En ook de, de oogcontact die ze onderling hadden. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar, was toch maar, maar denk je dan ook, als, als je Willem-Alexander in die hermelijde mantel ziet... van jeetje Mina, je zal er maar instaan. Je zal ja. er maar staan in die hermelijde mantel. En nee. al die en paal om je heen. Ja. En al die oog op je gericht. En al die mensen juichen en klappen en buigen bijna. Ja, en je zag vanmorgen ook al bij de balkonscène. het was uh, soms een beetje ongemakkelijk. En dan denk je, oh ja, je, inderdaad, je zou er maar staan. Maar, nou, ja. Ja. ja, hoe denk je erover? Als je er zelf zou staan... Nou, ik ga niet ik ik... huilen, maar ik ben blij dat hij het doet. Ik geloof dat ik redelijk zenuwachtig zou zijn. En je merkt ook wel dat hij heeft drie keer een verspreking gehad. heb ik geteld. Ja. Daar let ik dan toch een beetje op. En ik snap het wel. Ja. Ik denk, als ik er zou staan, dan moet ik er behoorlijk een biertje op. hebben. wil ik daar een beetje relaxed, uh, relaxed kunnen staan. Ja, ik, had vraag... ik vond het was... Ik vond het mooi om te zien dat ze vooral zo getraind zijn... Om, om dan die hele ceremonie toch netjes te blijven zitten... stil te blijven, te wachten, ja. netjes te blijven knikken... te lachen, te, nou ja, te lachen op een glimlachende manier. Ja, ja echt, echt heel mooi om te zien. Je kreeg er een kick van, geloof ik. Nou, ja, uiteindelijk is het toch gaaf dat je dit moment mag meemaken. Het komt eens in de, wat is het, 40... 45 jaar uh, komt het voor, ja. dat je er dan live getuige van kan zijn. Op het moment dat die eten afgelegd wordt, ja, is toch wel een uh, speciaal gevoel. En ben je dan ook een fervent aanhanger van het Koningshuis? Ja, ik niet. was zeker. Jij ja, niet? Oh, nee, maar, nee, die, maar, nee, maar die, dit emotie, moment, hij ook je nou, je nou, je ja, Toch, absoluut. het. Het, trekt, het geeft toch een band, ja. Ja, ondanks dat, je, dat ik geen uh, grote fan ben, denk ik toch, ja, momentje. Het is een eenheid. Ja, ja, ja. ja, ze ja. Dat zijn Willem-Alexander ook, hè? De samenhang. Ja. ja, en ook die kinderen die er ja. zo bij betrokken werden. En Massa, oh, toch een mooie, ja. mooie Argentijnse vrouw. is natuurlijk ook geweldig. nou een beetje een damesdingetje, denk ik. Ja, ja. Toch een damesdingetje. Ja. Ja. Zeg, in ieder geval, uh, een gezellige boel hier op het neuden. Er wordt hier nog een pilsje genomen. Er wordt hier nog een patat met mayonaise genomen. Oh, zeker, ja. zeker. En men het flaneert het verder hier door de stad. Zeg, bedankt. Ja. Dankjewel. Bedankt. En van uh, Utrecht gaan wij naar de Nieuwe Kerk. Michiel Breedveld is daar. Michiel, als ik hier uit het raam kijk, dan zie ik een lange rij gasten wachten. Uh, die zijn uit de kerk gekomen naar het paleis. Ze staan in de rij voor het paleis om naar binnen te gaan. Wat gebeurt er bij jou in de Nieuwe Kerk? Is daar nog iemand? Ja, ik ben net via de hoofdingang, dat is dus aan de kant van de Nieuwezijdse voorburgwal gaan staan. Daar waar de gasten, de gewone burgers, zeg ik dan maar even naar buiten komen en die komen allemaal naar buiten... met een gevoel wat ik zelf ook heb. Ik sta op een kleine afstand, ik kan er nog niet helemaal heen. Uh, maar een, een gevoel van bevreemding, want uh, ja, het is toch... Uh, ik was bij de, de, de hele vergadering van de Staten-Generaal in de Nieuwe Kerk. Een gevoel van bevreemding, want ja, dit is uh, onze staatsvorm... in meest tastbare vorm. Een koning, uh, een man die iets wat ernstig kijkt... Uh, een, zijn vrouw die straalt de nieuwe koningin... Uh, mensen, mensen die uh, wat onhandig soms frummelen met uh, de enorm zware koningsmantel, uh, de hoge colleges van staat, de ministers, uh, de uh, kamerleden, al het uh, bestuurlijke uh, Nederland is hier uh, de top van het openbaar ministerie. Uh, zo hebben wij het geregeld in Nederland en hier komt dat in één vergadering tot uitdrukking. En dat geeft toch te denken als je dat van dichtbij mee mag maken. Ik zal eens kijken of ik, ja, het is niet helemaal de bedoeling geloof ik, of ik wat mensen... Zou ik u een korte reactie mogen vragen op uh, de vergadering? O hoe vond u het? Ik vond het zeer indrukwekkend. Want... Waarom? Wat sprak u zo aan? Het aanwezig zijn hier is al heel bijzonder natuurlijk. En de sfeer, uh, prachtig kijkspel natuurlijk. Ja, het is, slecht zicht, hier in de kerk, helaas. Slecht zicht, ja. Dat is jammer. Ja, er waren ook televisieschermen, maar met eigen ogen kunnen zien... dat maakt toch wel het verschil. Het verschil. Maakt het dan nog uit dat hier zeg maar, heel bestuurlijk <laughs> Nederland zit... inclusief onze koning? Zeker. Wat voor indruk geeft dat dan als u daar bij kunt zijn? Nou, wat ik al zei, dat is een, een bijzonderheid. Dat is uh, een, een voorrecht om hier uh, aanwezig te zijn. Ja. Een voorrecht. Ervaart u het ook zo, mevrouw? Ik vind het een voorrecht om erbij te mogen zijn. Ik geloof, dit maak je maar één keer mee, hè? Ja. En ook al zie je het niet, maar je hoorde het wel. En ik bedoel, zoals onze nieuwe koning over zijn moeder sprak... vond ik uh, hartverwarmend. Ik, uh, ik heb heel, heel veel vertrouwen in de toekomst met hem als koning. Heeft u een indruk gekregen wat voor koning uh, Willem-Alexander wil zijn? Uh, ik denk dat hij heel toegankelijk wil zijn... En verder, ja, zullen we het moeten afwachten. Koning van alle Nederlanders, alle inwoners, heel uitdrukkelijk. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat is wel heel duidelijk. Maar goed, dat hebben we als prins ook ervaren dat hij zo was. Hij was altijd gewoon met de mensen. Ja, ik hou u op, want de hele stoet komt weer in beweging. Dat geeft niets. Dat geeft hoor. Ja, u gaat door naar de festiviteiten, naar het bal wellicht. Ja, we gaan naar het bal. Ik mag u heel veel plezier wensen. Dankjewel, dankjewel. Dank je wel. Dat is in de Nieuwe Kerk. Daarbuiten, dus ik zei het net al, staat een lange rij. Ja. Uh, Menno Reemeyer, jij zit met je verrekijker <laughs> eventjes te kijken. Ja. Prachtig beeld de hele ja. dag al. Ja, leuk hè? Uh, ik denk vanuit het oogpunt van veiligheid is dit wel een kwetsbaar moment dat daar allemaal toch belangrijke mensen nu zo voor dat paleis ja, staan. Ja, ik heb ook even gekeken uh, of ik gezichten herkende. Want uh, we hebben uh, de Kamerleden daar binnen zien gaan... En, en het kabinet en, en natuurlijk uh, alle, alle royals zijn inmiddels binnen. Dit zijn volgens mij echt de genodigden van uh, het paar. Uh, die kunnen koningin, we wel even koningin. wachten. Ik zie bijvoorbeeld uh, Nicole Hoeverts uh, in de rij staan. Arubaanse was hier gisteravond nog de gast, IOC-lid... en ook uh, secretaris van de ministerraad van, uh, van Aruba. Nou, die mensen staan in de rij. Je zegt kwetsbaar... Ja, eh, ik heb ook geen idee waarom het is. Misschien is er een passade. Er zit een beetje een gat in het programma tussen half 4 en half 5. Half 5 begint officieel de receptie. Maar ik denk ook dat, eh, schat ik zo in... want die hebben we ook naar binnen zien gaan, de, de ambassadeurs allemaal... De ambassadeurs moeten hun geloofsbrieven weer aanbieden aan de Nieuwe Koning. Uh, dat was in 1980, gebeurde dat uh, tussen uh, de, de, de Dam Abdicatie. en de Nieuwe Koning. Ja precies, en de inhoudiging. Inhoudiging in. En nu denk ik dat ze het op dit moment doen. En die moeten allemaal persoonlijk bij Willem-Alexander langs. Die kellig. moet zich eerst natuurlijk even nog verkleden, die mantel af. Uh, geurtje op, weet ik veel. Uh, even een slok drinken, ja. Even de emotie weg. En dus die moeten allemaal eventjes wachten en dan er langs En dan komt er een hele passade. <lacht> eh, nou, het zijn denk ik een man of 400 die naar binnen moeten. En die moet hij allemaal een handje geven. Dus dat duurt uh, er, Gelukkig is het droog, schijnt ja. de zon. Want anders waren ze aardig nat geworden met hun mooie jurken... door die visnetten heen. Ja, ja ze hebben in de kerk gezeten. Zeg. Kom, ze waren er erbij op het moment. Het is jammer dat Josien weg is. Anders wisten ze misschien ook wat het geurtje is dat Willem-Alexander <lacht> ja. opsparen. Uh, Martijn van der Zander, van hem weet ik wat voor geurtje hij bij zich heeft. Hij maakt een tour door Zuid-Nederland en is op een camping in Asten. Martijn, hoe is het daar nou, ik ben nu nog steeds inderdaad aan het water in de Prinsenmeer. En ik moet zeggen, er zijn zelfs wat mensen in het water. Het lijkt mij nog een beetje koud. En heel veel kinderen zijn hier vooral aan het spelen. En volgens mij gaat Koninginendag redelijk aan hun voorbij. In ieder geval alle plechtigheden. Behalve dan dat heel veel kinderen een oranje shirtje aan hebben van de koning spelen. Dus dat dan weer wel. En hier op het bankje zit een mevrouw met een rood-wit-blauw vlaggetje. U houdt even de kinderen hier in de gaten. Ja, die zijn hier lekker aan het uh, rondspringen, aan het rennen. Ja. Krijgt u zelf nog iets mee van Koninginendag? Ja, we hebben op tv uh, nog even wel, uh, wel dingetjes gezien. Ja. Dus... Nu gewoon lekker een beetje in het zonnetje? Ja, nu lekker in het zonnetje. Ja. Lekker buiten gegeten. En, uh, ja. Gewoon een leuke dag van maken, toch? Precies. Nou ja, en je zei het inderdaad al, uh, Jurgen. Ik ben op de camping. Ja, en op een camping uh, daar staan natuurlijk tenten. Dus daar loop ik nu even naartoe langs de Midget Golfbaan. Waar mensen ook lekker in het zonnetje aan het spelen zijn. Ja, en er zitten hier een paar mensen in hun voortent. Meneer schenkt nog even een, uh, een slokje bier bij... Zo, Goedemiddag. Goedemiddag. Dat is goed toevieren. Ja, zeker. Krijgt u nog iets mee van de Koninginnedag? Een klein beetje. Hoe volgt u het? Weinig. Maar kijkt u tv of radio? Of? Nee, maar. Deze de man van, uh, die, die het eigenlijk volgt. Dat is de meneer, de meneer naast u. Wat, uh, hoe volgt u het? Ja, af en toe via televisie of radio. De... Wat vindt u er tot nu toe van? Ja, ja. de vorige waren mooier. De voorbeschouwingen waren mooie. Ja, vanavond met de, de Jonaaziebomeren. Dus. De koningsvaart komt natuurlijk straks nog. De wie? De koningsvaart hè, over het ei. Oh, dat weet ik niet. Eh. Ja, dat, dat gaat straks ook nog komen. Dan ga ik ook nog even naar een naar mijn vrouw. Bent u ook een beetje aan het genieten? Ja. ja. Is het goed? Waarom zit u? Want u zit onder de voortent. Waarom niet in het zonnetje? Nee. Te warm. Ja. Iedereen is zo blij dat de zon er net is. Ja, dat weet ik. Maar ik Zij nou niet. Sorry, wat zegt, wat zegt u? Zij doen daar koningsvaart op Prinsenmeer. Ah, kijk, gaan we, ja, ik, zie, ik zie mensen in het water. Ik vind, vind het nog een beetje koud, hoor. Ja, nee, maar dan moeten we ze heel ver, hè. Als we over het ei moeten, hè. Dan, uh, maar we er nou hier en dan, dan blijven we hier zitten, hè. Ja, ik zie wel gele waterfietsen, dus misschien dat u nog wel een klein rondje kunt doen. Ja, ja, dat gaat altijd, hè. Dat je... Nou, je hoort het, uh, Jurgen. Het is, hier, het is hier gezellig op de camping. De mensen die, uh, die genieten ervan. En uh, voor veel mensen gaat het ook gewoon een beetje aan hun voorbij. Ze volgen het wel. Maar uh, ze genieten gewoon van het zonnetje, van het drankje. En uh, ze vergeloven het allemaal wel. Martijn van der Zanden in Aston. En heel en verderop in Australië, in Brisbane, is Robert Portier. Nederlandse ouderen, die, uh, hebben daar de applicatie en de inhuldiging bekeken in het. Prins Willem-Alexander Village, dat is een verzorgingstehuis, verzorgingsdorp. Min of meer, uh, Robert, het is al best laat natuurlijk daar. Hebben alle ouderen het volgehouden tot het uh, moment suprême? Nee hoor, absoluut niet. Kijk, er waren een hele hoop mensen wel bij de applicatie aanwezig. Ik denk dat er in totaal iets van 50 mensen bij elkaar waren in uh, de soos, dat is de kantine. Nou, na de applicatie zat er natuurlijk toch een gat van een paar uur... Dat hebben heel veel mensen niet volgehouden. Ik denk dat er uiteindelijk toch een stuk of nou ja, 25, dus de helft, naar huis is gegaan. Uh, en die andere helft die hebben wel zitten kijken. Maar ik moet eerlijk toegeven dat op het moment uh, dat uh, nou ja, laten we zeggen de eet de voorbij was... en dat alle parlementariërs de eet moesten afleggen... dat bij een aantal mensen de verveling toesloeg. En uh, zodra dat gedeelte was afgelopen, ging iedereen ook snel weg. En iedereen ligt inmiddels op bed. En was er ook applaus voor uh, Beatrix, zoals dat hier in, uh, in Amsterdam was? Ja, absoluut. Er waren een hoop mensen die uh, goed zaten te luisteren naar uh, de toespraak. Die het uh, belangrijk vinden dat uh, de rol van Beatrix wordt erkend. Ze is erg geliefd in dit dorp. En uh, men vindt ook dat zij het goed heeft gedaan en die erkenning dus ook verdient. Uh, tegelijkertijd vinden ook heel veel mensen dat uh, Willem-Alexander een goede opvolger is. Uh, ze kunnen dan niet direct aangeven waarom hij precies een goede opvolger zou zijn... Maar neem niet weg dat hij een hele positieve indruk heeft achtergelaten hier. En dat mensen uh, het, een, uh, ja, een, een goede zet vinden dat uh, Beatrix plaats heeft gemaakt voor haar zoon. Voor de volgende generatie. Robert Portier hoort u vanuit Australië. Bij ons aangeschoven is Glenn Schoen. Ook al een paar keer eerder in deze uitzending natuurlijk geweest. Veiligheidsexpert. Um, ja, het loopt hier in ieder geval nu een beetje uh, op zijn eind. Hè. We zien daar nog een hele lange rij mensen staan. Maar we hebben van Menno begrepen dat zij nou niet de topnotabelen. Uh, heb, heb, zijn nu nog dingen opgevallen de afgelopen anderhalf uur? Nee, ik bedoel, ik denk dat het, het concept, het strategische concept... voor veiligheid van de spreiding is tot dusver goed gelukt. De spreiding door Amsterdam De spreiding van door Amsterdam publiek? van het publiek. Uh, we zien geen opstoppingen, we zien geen opstootjes... we zien geen irritaties daaruit voortkomen. Uh, er is redelijke rust. Uh, je hoopt natuurlijk dat deze laatste stukken nu... Goed afgerond worden. Um, een van de zorgen, natuurlijk, uh, de komende uren wordt iets meer alcohol en mogelijk drugs. Gewoon mensen die of de nacht ervoor al aan het feesten waren of nu beginnen een beetje door te zetten. Dat merk je ook wanneer je, zoals net even, op straat loopt. Um, ja, maar, maar in veel, algemene veel zin, het is feestelijk? Nou, veel is overdreven. Maar Wel, hier en wat. daar, uh, ja, wat luidkeel zingend. Ja, dat wel. Oké. Okay. En, en uh, nog even, even naar die hele situatie rondom die kerk. Hè? Want daar komen al die mensen dus binnen uh, wandelen. Uh, maar eerst, eerst een stuk buiten. Uh, ja, dat wordt, neem ik aan, goed beveiligd. Er is ook niks gebeurd, uh, voor zover ons bekend. Maar het, is, het zou wel makkelijk kunnen daar toch. Het zou kunnen, uh, bepaalde dingen kunnen. Het is natuurlijk iets waar veiligheidsmensen... dat is een moment om even ietsje te knijpen. Uh, aan de andere kant, het is rustig verlopen. Uh, wanneer bij dit soort dingen situaties voorkomen... dan zie je dat vaak, vaak uh, vrij vroeg in het programma gebeuren. Uh, dat is mensen die het nieuws willen pakken of het echt willen verstoren. Gelukkig is dat hier niet gebeurd. Uh, er werd ook wel echt scherp opgelet. Uh, je ziet ook de Eerhaag uh, de ruimte die wordt gecreëerd. Ik bedoel, het is wel allemaal professioneel opgezet wat dat betreft. En wat me opviel uh, toen ik even buiten was... is dat de agenten uh, bereidwillig zijn met iedereen te praten. Mensen schieten ze aan. Uh, in veel landen is het zo van praat niet met me. Maar hier maken ze gewoon ruimte om, uh, om even een praatje te maken. Ja, het is echt uh, engagerend. Hè? Een soort uh, een, een, een transparantie bijna. En, en dicht bij die bevolking staan en dicht bij die burgers staan. Ook, ook wel zo dat je af en toe denkt, le, ja. let, let u wel op, we, nou, doe ze vast. Maar... Als je iemand aardig benadert, uh, en hij benadert je aardig terug... Dat, dan kun je veel beter inschatten, denk ik, of iemand kwaad van wil is. Want als je zelf al als agent uh, agressief reageert... Dan, dan is er geen onderscheid meer van de andere kant van, van, van, van wie is nou slecht en wie is nou goed. Dat, dat levert meteen zo'n zo zo felle reactie op, natuurlijk. Dat klopt. Dat is uh, ook een stukje, denk ik, gewoon promotie voor de stad Amsterdam. Uh, een vriendelijke uitstraling, een glimlach, uh, en we gaan weer verder. Um, maar precies wat u zegt. Uh, en, en, en weinig helikopters volgens mij die ik heb gezien. Want dat zorgt ook denk ik vaak voor een wat dreigende sfeer. In ieder geval bij mezelf denk ik altijd even wat, he, wat uh, is hier aan de hand als ik een helikopter hoor. Ja ik bedoel wat natuurlijk hier meetelt is dat er nu ook andere middelen zijn met de app. Met camera's door de stad heen waardoor je goed overzicht kunt hebben. Dus je hebt die, die helikopter voor bepaalde dingen wat minder nodig. En misschien ook wat meer op plekken waar je op dat moment wel op wil letten. En gewoon echt wel goed wil zien van goh. Gaan er veel toeschouwers door de kleine steegjes? Krijgen we daar mogelijk een ophoping of niet? Moeten we preventief optreden of niet? Vanavond is nog wel een prestigeklus met die rondvaart daar over het ei helemaal. Ja, dat wordt inderdaad een soort mini mini-seal. Um, en uh, ja, we moeten hopelijk komt er straks een, een goede beweging ook van het publiek uh, naar de waterkant toe. Uh, en hopelijk gaat dat met uh, evenzeer uh, rust en orde als we vandaag op de dam hadden. Uh, het voordeel daar is, het publiek kan zich nog wat meer uitsmeren. En uh, hopelijk, uh, uh, ja, op het water, neem ik aan, uh, zijn ook alle voorzorgsmaatregelen. Ja, want zitten ze, ze daar ook met onderzeeërs en zo, weet jij dat misschien, Menno? Nee, maar we zullen wel duikers ik misschien hebben in, kan het, in op het water. Ei, hoor. Ze, ik weet wel dat ze de koningssloep niet hebben gebruikt. Er werd gezegd dat die, die ligt laag in het water. Maar de werkelijke reden is dat die uh, niet snel genoeg wendbaar is. Dus als er wat gebeurt, kunnen ze daar koning en koning niet snel genoeg mee uh, uit de voeten maken. Toch? Werd gezegd. Ik ook. denk dat het verschillende dingen is. Ik bedoel ja. ook voor de mensen op zich. Uh, ja. Het is natuurlijk een ander soort platform. Uh, het is niet zo wendbaar. Hij, hij is uh, ontworpen voor het ei, hè? sterke wind. Ja. <laughs> uh, ja. Ja. Ja. Goed, uh, Glenn Schoen, uh, veiligheidsexpert, hartelijk dank. Uh, de koning is dus ingehuldigd. Willem-Alexander, de staten-generaal en de staten van de overzeese rijksdelen hebben hun eet afgelegd. Allemaal gebeurd zo de afgelopen anderhalf uur. Hier is een overzicht. Leden van de Staten-Generaal, vandaag ben ik naar uw vergadering gekomen, uw verenigde vergadering, om als uw koning te worden beëdigd en ingehuldigd. Lieve moeder, u was koningin in het volle bewustzijn van de verantwoordelijkheden die daarmee verbonden zijn. De plichten van uw ambt was u volkomen toegewijd, maar u wist uw vele plichten bijeen te brengen in een bezield verband.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 Met trots zal ik het Koninkrijk vertegenwoordigen en helpen nieuwe kansen te ontdekken. Ik wil verbindingen leggen, verbanden signaleren en uitdragen wat ons, Nederlanders, verenigt. Ook in tijden van grote vreugde en bij diep verdriet. Ik zweer aan de volkeren van het Koninkrijk dat ik het statuut voor het Koninkrijk en de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig. Koning Willem-Alexander is in ingehuldigd. Wij hernieuwen vandaag de verbondenheid tussen de volkeren van het Koninkrijk en uw huis. De voorzitter. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig. Van Miltenburg. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig. Van der Linden. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig. Hamer. Koning Willem-Alexander is eenhuldig. Leef de koning. Leef de koning. Leef de koning. Een overzicht van de gebeurtenissen hier vanmiddag. 500 burgers mochten daarbij zijn bij die inhuldiging. We spraken al eerder met twee van hen. Lies Slabber uit Zeeland en Emmy Strik uit Overijssel. Mevrouw Slabber, met u te beginnen. U, u zat al vroeg in de kerk vanmiddag. Hoe was het? Hoe heeft u het ervaren? Ja, gewoon geweldig. Uh, We zaten al heel vroeg in de kerk, maar ja, je hebt eigenlijk niet het idee dat, uh, dat je zo lang daar zit van ja dat is muziek. En, uh, ja, je ziet van alles, je ziet heel veel bekenden binnenkomen, dus dat is echt af. Dus voor je het weet uh, was het zo ver. Mevrouw Strik, u zat in vak W, hebt u verteld. Uh, wat was hey. Sorry? Hey, hey, ja, dat uh, bent u mevrouw Slapper, maar ik zei mevrouw Strik zat in vak W oh, sorry, toch? Sorry, sorry, sorry. Ja, ik zat in vak W. Ja, zie, dat ik heb ik goed ik onthouden. En ik zit nu in de bus. Ja. Zee, en en ja. Eh, wat was voor u het hoogtepunt? Voor mij het hoogtepunt? Ja, nou ja, gewoon toch wel de reden van Willem-Alexander. Dat vond ik echt heel. En ik, ik vond zijn gezicht, hij was zo ernstig, hij was wat bleek... Hij had duidelijk in de gaten dat het hem heel veel deed. Ja. Dus dat vond ik heel bijzonder. Had, had u ook goed zicht op de prinsesjes? Uh, ja, via het scherm. <laughs> het is niet anders. Uh, en toen ze binnenkwamen, heb ik ze even goed gezien. liepen ze naar binnen. Maar daarna zaten ze toch uh, op een punt waar ik ze niet kon zien. Nee. En u zegt, ik zit in de bus. Wat de, de bus gewoon uh, hier naar het station ofzo, of zo? Uh... Ik ga naar de PTA weer. En, uh, en daarna gaan we in onze eigen Overijsselse bus... gaan we nog naar Muiden. En daar gaan we nog, uh, krijgen we nog een diner. Kijk eraan. En mevrouw uh, Slabber, nog even terug naar de kerk. Uh, het appartement. Applaus. Hoe heeft u dat ervaren voor de voormalige koningin Beatrix? Ja, dat was geweldig. Dat, uh, dat vond ik ook zo'n mooi gebaar. Ook van uh, ja, alle mensen die zaten. Dat is echt uh, ja, dat voor Willem-Alexander natuurlijk ook leuk dat hij daarmee beloond werd. En, en kon, u, kon u binnen ook goed horen dat er buiten zo hard uh, geklapt en gejuicht werd? Nee, ik kon... Uh, ja, bepaalde dingen kon je dus wel horen van buiten. Maar bijvoorbeeld het applaus uh, van Alexander voor zijn moeder, nee, dat konden wij niet horen. Omdat ja, bij ons in de kerk is het ook best wel, ja, dat, dat applaus. Ja, dat werd overstemd daardoor. Um, bent u ook op weg naar een bus om ergens uh, te gaan dineren straks met de afdeling Zeeland? Nee, nee, wij, ik ben nu wel uh, onderweg in de bus naar de PTA. Maar en dan gaan we ook inderdaad in uh, onze bus. Maar wij krijgen gewoon een leuspakket. Maar Ach. daar ben ik ook heel blij mee. Ja. Daar is toch weer het onderscheid dan der provinciën. In Zeeland zijn ze ja. zuinig, in Overijssel ah, ja, gooien ze er ja, in die meter aan. We ja, daar gaan we weer. Zeg, als we ja. nog even naar de jurken kijken, hè? wie vond u, uh, mevrouw Slabber, het, het mooiste zien Ja, dat is wel ongetwijfeld onze nieuwe koningin, Maxima, die zag er stralend uit. Ja, mooie kleur blauw en ja, de prinsesjes ook, ja, vond ik heel lief. Mevrouw Strik, u? Ja, ik vond ook de jurk van Maxima, de jurk van vanochtend, vond ik niet zo uh, bijzonder. Uh, maar ik vond uh, deze blauwe jurk, en dan inderdaad, uh, nou ja, BFX ook met blauw, en dan die prinsesje echt exact hetzelfde blauw, volgens mij dezelfde stof Dat vond ik echt geweldig. Maar dat applaus... Nou, dat hield niet op. Dat vond ik. Oh, je, je wilde gewoon door blijven klappen. Dat vond ik zo mooi. Ja, dat ja. was echt heel bijzonder. En ze, On, onvergetelijke dag voor u? Ja, absoluut. En ze absoluut. beginnen, beginnen hier in mei en juni hè, aan een Tour uh, door de provincies. Uh, weet ja. u al, gaan ze eerst naar Zeeland of naar Overijssel? Nee, volgens mij, dat weet ik niet. Maar ze gaan wel naar Enschede volgens mij. Ja, maar, maar ik weet niet. Ze gaan, dus ik kom uit Deventer. Ze gaan niet naar Deventer. En nu. gaat u er dan wel weer heen, mevrouw Strik ook nog? Uh, nou ja, dan ga ik gewoon op straat staan kijken, natuurlijk. Ja. Maar ja, niet in Eindschede hoor, alleen als ik in te komen. En mevrouw Slabber, uh, Zeeland, weet u wanneer ze Zeeland aandoen? En ja, dat is in juni en dat is net, dan ben ik nog net niet terug van vakantie. Ik dacht dat ze de 21ste juni naar Zeeland kwamen. En dan komen ze naar Middelburg, dat is heel dichtbij. Maar ja, ik ben net nog niet terug van vakantie. En u gaat ook na de ervaring van vandaag niet eerder terugkomen van vakantie? Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, mooier dan vandaag wordt het niet, denk ik, voor u. Mooier dan vandaag, mooier dan vandaag wordt het waarschijnlijk niet voor u. Nee, inderdaad. dit is echt uh, geweldig, ja. ja. Dat is een dag om nooit te vergeten. Goed, Lies Slapper uit Zeeland, dank. Goede reis terug. En dat geldt natuurlijk ook voor Emmy Strik uit Overijssel... met een tussenstop dus in Muiden. Deze uitzending gaat maar door, nog tot 12 uur vanavond. We hebben natuurlijk nog dat evenement op het Ei vanavond. Daar gaan we ook uitgebreid verslag van doen. Uh, zometeen is er trouwens ook al muziek uh, hier in het volgende uur. Ze hebben zich intussen opgesteld hier uh, rechts van ons, Christopher Green... Uh, deed mee voor de beste songwriter van Nederland. Dat is hij uh, min of meer ook wel. Mocht, uh, hij mag pingpong openen, toch ook? Klopt, ja. ja dat heb ik allemaal goed onthouden. Ja. Ja. Uh, We gaan hem hier ook uh, meebeleven en kijken of hij in zijn muziek ook nog iets aan deze Koningsdag uh, heeft uh, gekoppeld. We gaan richting 4 uur.